Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De onweersbuien van vannacht hebben niet tot grote problemen geleid. Wel kwamen er uit het hele land meldingen van blikseminslagen en wateroverlast. In Meerkerk in Zuid-Holland sloeg de bliksem in in een rijdende politiewagen. De twee agenten in de auto raakten niet gewond. Ook leidden blikseminslagen her en der tot brandjes. De buien trokken van zuidwest naar noordoost. Het KNMI had in verband met het onweer de code geel afgegeven... Dat is een minder zware waarschuwing dan code oranje dat gisteren van kracht was tijdens de buien. De Amerikaanse minister Kerry wil een onafhankelijk onderzoek naar het geweld tegen aanhangers van de moslimbroederschap in Egypte. Kerry heeft zijn zorgen over het geweld geuit tegenover leden van de Egyptische overgangsregering. Onder andere tegen vicepresident El Baradei. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon veroordeelde het geweld in Egypte. Hij riep de overgangsregering op om vreedzaam om te gaan met demonstranten en om de mensenrechten te respecteren. In Cairo zijn volgens de Egyptische regering 65 betogers om het leven gekomen. De moslimbroederschap spreekt van 120 doden en van nog eens tientallen mensen die levensgevaarlijk gewond zijn geraakt. Een Nederlands meisje dat sinds maandag in het Lago Maggiore in Italië werd vermist is doodgevonden. Dat meldt de Italiaanse krant La Repubblica. Het meisje van 16 was met haar familie op vakantie bij het meer in het noorden van Italië. Maandag ging ze met vrienden varen. Waarschijnlijk is ze onwel geworden en uit de boot gevallen. Op het Spaanse eiland Mallorca is al meer dan 1600 hectare pijnboombos verwoest... door de natuurbrand die vrijdag uitbrak. Tientallen huizen en een vakantiepark zijn ontruimd. De brand woedt in het westen van Mallorca. Er zijn geen meldingen over gewonden... Het is overdag zo'n 40 graden op Mallorca en er staat veel wind. Dat maakt het voor de brandweer moeilijk het vuur te bestrijden. Het weer, de zwaarste buien zijn het land uit. Overdag trekken de laatste buien en de meeste wolken geleidelijk weg... waarna de zon geregeld gaat schijnen, vooral in het westen. En Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN. VNN. Start. Hij wilde vroeger altijd het uh, spelen, of in ieder geval mijn broer wilde dat. En, uh, en ik won hem altijd, wel, hij wilde altijd spelen, maar ik won altijd <laughs> dat op een van mijn... Verschrikkelijker zo. <laughs> ja. Maar ik vond het wel sterk. Ik heb ook een keer met hem gewonnen van, uh, met schaken, van hem gewonnen. Terwijl ik, ik had echt nog nooit geschaakt hem, Maar ja, ja, als je een beetje mazzel hebt, dan, uh, dan, dan kan dat natuurlijk wel eens. Ja, of je bent gewoon dat je het snel oppakt ook wel. Ja, nee, maar het dus was een slimme jongen toch? Ik dat ben een uh, pientere knul. Nee, maar, maar uh... dat is wel belangrijk met, uh, ja. met spelletjes. Nee, dat is zo. Dat Weet is jij wel. veel ook of niet? Mag ik één triviaantke vragen ja? met je spelen? Ja, ik doe quiz battle op mijn telefoon tegenwoordig. Dus is dat, dat, dat een soort triviaant. Dat is triviant tegen, oh. tegen andere mensen. Ik, doen ik pak en... willekeurig he, ja, he? een willekeurig vraag. Eerste vraag doe ik. Wat is voor Polen de dichtstbijzijnde Pol als ze penguins willen zien? Voor <lacht> Polen? Wat een goede vraag. Ja, oh nee, shit, want er heb één Pool waar ze geen penguins hebben. Noord. Wat is voor Polen de dichtstbijzijnde Pool als ze penguins willen zien? Jij zegt Noordpool, ik zeg de Zuidpool. Fout. Ha. Wat is het dan? De oh, het is de Zuidpool. Jij ja, is, ja oh, het is de Zuidpool. Ja, het is Noordpool. Oké, okay. weet je. Ja, wat een gokje. Nou, ja, nou, dus laten ja. we maar stoppen. Kijk, nou, maar ik de spelletjes, Frank. Nee, ik vind het gewoon echt niet zo leuk. Nee, dan wel, ja, ik, vind, ik, ik ben dus aan het klaar voor jassen weer sinds deze week. Ja. Dat vind ik dus heel leuk. Maar hmm. dan vind ik, ik vind het wel leuker dan, dan, dan uh, bordspelen misschien ook nog wel. Want je kan lekker een beetje een beetje biertje erbij drinken, een sigaretje bij ja. roken. <laughs> Kletsen ondertussen. Ja, ik ben schoon. niet een heel fanatieke... Voor de gezelligheid. Hoor. Absoluut. Ah. Ik ben er bijna aangereden. Door wat? Ja, door een auto. Echt? Ja, ik kwam hier aanrijden. Zat je op de fiets of op de auto? In de, de auto zat ik. Ja. Je hebt hier rondom heb je allerlei uh, uh, inrichtings, uh, inrichtingswegen. En dat zijn dan ook allemaal wegen die een beetje zijn afgesloten. En dan, uh, dan heb je gewoon hoge stoeprand aan de zijkant. En uh, ik reed daar zo. Lalala. En op een gegeven moment komt er gewoon een auto op mij afrijden. Hè? En dan kan je geen kant op. Heb je getoeterd? Heb je een lichtsignaal ja, gegeven? Ja, ik heb even een lichtsignaal gegeven. Maar ik dacht, ja, die gaat niet stoppen. Dat zag ik zo wel dus ik uh, scheurde zo en toen had ik massaal maar het was net een opritje daarboven net, net zo, uh, zo ja. was een kerk naast dus die waar de auto's uh, waar je kunt parkeren dus ik kon er kon net zo voep, net zo alles als een frontale botsing in ja dus uh, ik stond dus op die uh, stoep en die auto re uh, er reed me voorbij en een politieauto erachteraan die waren midden in een vervolging bezig oh ik, ik zat in die hard in de onversumming <laughs> ja. Wow. ja best wel spannend nou ja ik uh, en later dacht ik ja als ik nou had was gestopt dan had ik uh, die auto klem kunnen rijden. Ja, maar dan had je misschien jezelf ook klem gereden. Precies. En... Ik had dat niet gedaan, hoor. Nee, ik, ben, ik heb er ook geen spijt van. Of je had uit je auto moeten springen en je auto daar wel laten staan. Ja. Ja, dat denk je nee. toch allemaal niet aan ja, nee. nee En ik had het ook niet door dat het de politie was. Die zag ik pas later toen ze, mij, toen ze mij ook voorbij reden. Weet je of je hij gebakt is iets ervan? Of heb je op nee, Twitter? Nee, gekeken ik, ik heb een beetje zitten politieberichten? Naar, ja, ik heb zit zoeken naar p 2000 berichten van de politie Hilversum, maar ik, ik kon niks vinden. Dus uh, als, mensen, als mensen het weten, of uh, misschien de politie Hilversum zelf is bezig. Dat was een buitenlandse kenteken, maar ik weet niet wel wat voor soort. Wat was voor het? auto was dat? Misschien was er wel een polskintakel met de, met de nou ja, pingwings. Uh, ping Als er pinguïnsen zouden zien, <laughs> dan een we zo een Het was, een, ja, wat was het, een soort golf geloof ik of zo. Oh. Een, gewoon zo, zo een beetje stoer oudertje was het. Wat een avontuur! Dat was een ja, avontuur! je hè? was net een half uurtje wakker! Ja, en uh, een paar uur eerder was hier in Hilversum, Dat heb je niet gemerkt, want je hebt midden in de uitzending, maar een loei en loei hard onweer. Maar echt heel erg. Nou, hard. die heb ik wel meegemaakt toen ik hier naartoe liep hoor. Ja, ja zeker. Oh, jee, jee, dat heb je natuurlijk net meegemaakt. Ja, toen, het regende hard, ik ben nou. helemaal doorweekt. Ik had ook geen jas mee, echt en ja. zo. Ja, het, was, het is buiten nog wel warm. Is het nu echt, goed? Echt gewoon zo ontzettend hard onweer. En ik wij werden gewoon uh, mijn vrouw en ik werden gewoon uit bed geblazen bijna. Door een blikseminslag in onze straat. <laughs> nou! Ik zweer het je, Frank. Jouw ja, leven wel. is een speelveld. Wat er gebeurde vandaag allemaal. Maar ik vind het dus wel heel vet, hè? Ja? De, die onweer. Nou, ik vind het ook wel cool Want maar... ik liep over straat. Het regende niet hard, het regende gewoon. Maar ja, ja. Omheen, licht flitsen. En, die... en. Heel vet. Ja, maar dit ging een beetje ver, want het was dus echt gewoon een. een was er uh, iets kapot ook? Nou, nee. Maar, want ik heb, ik heb even gekeken uh, uit het raam. Uh, en ik kon niks zien. En dan kwam ik wou nog niet meer naar buiten. Maar er, er gingen drie auto-alarmen loeien. En wij hebben zo'n afgesloten straatje. Zo'n vier tot Zo'n hofje toch? Zo'n hofje, ja. inderdaad. Ja. Dus die gingen gewoon allemaal auto's in onze straat, gingen gewoon, in ons hofje gingen loeien. En, uh, dus en dacht, de oorlog is uitgebroken. Ja, daar leek het wel op inderdaad. Wow. Ja, daar leek het op. Goed. Um, ik ga straks wel even vertellen waar we het op gaan hebben. Ja, dus we gaan erbij komen. These words are my own. Oh, yeah. Oh, yeah. Threw some chords together. The combination D-E-M. Is who I am, is what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention. En these works. Uh, Frank, mm -hmm. ik zie dat jij nu een. Uh, ja, je hebt nu een lange broek aan. Ja. Maar ik zag jou uh, afgelopen ja. week op de Daxihoek, uh, regelmatig. Regelmaandje, een kwort een broekje. Een heel kort broekje zelf. <laughs> ja, ja, ja. Ik, denk, ja. ik was nooit van de korte broeken. Nee. Echt tot twee jaar geleden, daar waren ik echt zoiets van, gast, mannenknieën zijn heel lelijk en ja. knokkig en zo. Maar toen dacht ik: van ja, het is toch wel. Het is wel een soort uh, modedingetje ook wel. Gewoon yeah. van die hele korte broekjes. Nog net geen hotpants. <laughs> ietsjes langer wel. Maar en dan, uh, dan een groot shirt erop of zo. Of een hawaii blouseje. En dan dat vind ik een korte broek wel leuk. Grote maar, schoenen eronder. Ja. Yeah. Beetje piepjelangkous effect. Maar dan heb je niet het idee van: nou, ik ben hier, ik ben hier op een kantoor. Want we ja, werken toch op een kantoor. B, het is wel BNN. Ja, maar dat is ook een werkomgeving. Absoluut. Ja. Nee, ik uh, trek me daar niet zo heel veel van aan. Gaan Slippers vind ik dan weer niet kunnen. Nou, hoe zou dat nou weer niet? Ja, tenen zijn echt verschrikkelijk. Je kijk naar mijn tenen. Oh, zo ja, ik Hij heb heeft slippers aan. Ja, ik heb slippers aan, hoor. En een maar, korte broek. Maar ik moet ook, ja, precies. en ja, een korte broek ook. Maar ik moet wel zeggen dat zo in de nacht hier trek ik echt aan wat ik aan wil trekken. Dat maakt me echt helemaal niks uit. Webcam. Oh, lekker joggingpakje. Ja, maar... Je bent te zien op de webcam. Ja, ik ga hier ook regelmatig gewoon lekker in mijn, in mijn aan een gesloten huispak zitten hoor. Radio1.nl, zie wat Luc draagt. Zo'n trappelsak heb ik dan. <laughs> nee, maar, nee, maar, maar uh, jij zegt dus korte broek kan wel slepers kunnen niet. Absoluut. Uh, hemdjes aan de mouwen? Oei. Ja, dan heb ik nog liever een korte, hebt, een korte broek, kan, ja. dan komt er tussen een hemdje en dan komen slippers. Oké, okay, strapless bij vrouwen? Strapless. Ja, ja, ja. Maar ja. ja, ja. ja. ja, ja. gewoon het hobby. <laughs> mag het wel. Maar daar gaan we het over hebben deze nacht. Wat kan wel en wat kan niet op werk? Want uh, kijk, wij uh, uh, zeggen misschien van met z'n allen van ja, korte broek, dat kan wel. Maar misschien vind jij wel van nou nee, absoluut niet. Je bent gewoon aan het werk en dan ben je op een professionele plek. Daar kun je geen korte broek aan trekken. Ja. Dat vind ik wel, omdat ook op kantoor is het echt 38 graden bij ons. Dus als je dan uh, helemaal een driedelig pak aan moet, dan denk ik, daar wordt niemand blij van. En ik denk wel dat je er rekening mee kan houden als je naar formele klanten gaat. Dat je dan je kan aanpassen, dat je je formeel ook, je kan je ook formeel kleden en dan toch luchtige kleding aan. Dat moet ieder voor zich weten. Ik zelf niet. Ik ben er van de oude stempel. Uh, ik had altijd een instelling gehad van afvallen de mussen, dood van dak. Ik heb minimale een stropdas om. Ik vind het gewoon netter. Je bent het reclameplaatje van een bedrijf. En ik vind gewoon dat dat erbij hoort. En dan maar een beetje afzien. Het is niet anders. Als je een bijbaantje hebt zoals krantenlopen, lopen, dan vind ik niet. Want in de zomer is het echt heel warm. En dan is het gewoon lekker als je in een korte broek kan lopen. En dan is het gewoon over straat. Dus dan weten mensen toch niet echt dat je een bijbaan hebt. Met slippers vind ik wel kunnen, het ligt ook een beetje aan. Ik heb zelf Birkenstocks en die zijn wat stabieler. Maar je hebt ook mensen die echt met van die badslippers, dat vind ik dan weer net niet kunnen. Het moet wel zakelijk blijven. Een shirtje dat is op zich wel prima, maar wel een broek aan. Wel een broek aan, natuurlijk. Dus zit je in je onderbroek daar. Of die man alleen in zijn stropdas, dat kan natuurlijk ook. Dat is de vraag van deze ochtend. Wat moet je aan op werk? Simpele vraag. Wat nou, Frank, als er iemand van de VARA langskwam? Fusiebesprekingen. Strak in het pak. Uh, want uh, dan moet er moeten echt uh, even belangrijke beslissingen worden genomen. En dan zit jij uh, daar in je pens met je, met je grote schoenen. Ja. Heb je niet het idee van, ja, dit, dit, uh, ik, moet, uh, ik moet toch iets zakelijker gekleed? Nou nee, ja, niet voor als ik gewoon op de redactie zit of hier in de studio. Want dit is kijk, stel dat ik een, echt een afspraak heb met iemand. Ja. En het is zo'n belangrijke pief, dan doe ik denk ik wel even een, uh, even een lange broek aan. Ga ik misschien iets netter. Ja. Maar als ik gewoon op de redactie zit, ja, het is gewoon wel hoe ik ben. Trek je, denk je daar ochtends over na? Ja, ik denk er heel erg over na. Hoe dan? Ja, gewoon. Ik sta voor de kast en uh, wel even... Althans, als ik in bed lig, denk ik al na over wat ik aan ga doen. Dan denk ja. ik van, oh ja, dat is leuk met dat, dat is leuk met dit. Ik ben altijd heel erg met kleren bezig. Oké. Okay. Mevrouw van den Berg, goedemorgen. Ja, dat ben ik. Ja, Goedemorgen. Een politieagent en die had een hele uh, korte broek aan en dat stond hem heel erg goed. Dan is het leuk. Oh, die liep, uh, die liep door de buurt heen, die politieagent. Uh, nou, die was op de fiets, geloof ik. Oh. Maar mag, mag, mag een politieagent een korte broek aantrekken? Uh, ja, die hebben zomaar een korte broek en het stond hem hartstikke goed. Het was niet zo'n broek, het was goede stof. Ja, ja. Oh, dat was echt een, ge een geklede, op maat gemaakte, tenminste zo leek het een beetje, ja. op maat gemaakte korte broek. Ja, stond goed. En huh. als ik in de bus kom en ik zie de lelijke knieën van de buschauffeur, dan denk ik nee hoor. Nee. Je hebt ook hele mooie dunne stoffen en dan kunnen ze daar gewoon een lange broek van maken. Dus eigenlijk is het... Ja precies, dus, maar, maar, maar dus de buschauffeur liever niet, maar de politie mag er weer wel. Ja, dat stond sportief en hij had, dat was een mooi gepakt... Uh, ja, hij, had, hij was op de fiets, dus dat is natuurlijk ook nog wat anders. ja. Ja, precies. ik heb het had hij op. Nee hoor, dat mag... Kijk, ik kijk, kijk het graag naar. Oké. Okay. En, en, uh, en maar de, maar, was dit een mannelijke of een vrouwelijke politieagent? Dat was een uh, mannelijke politieagent. En wat, wat moeten de vrouwen? Moeten die, mogen die dan ook een rokje aan? Uh, die mogen een rok aan. Of ook zo'n broek maakt mij niet uit. Oké. Okay. Lijkt uh, ja, me niks op, uh, voor een politieagent. Dat, dat is niet praktisch. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee, nee, dan loop je daar in zo'n zo'n zo zo miniskirt. <laughs> dat is misschien een beetje apart voor een politie. Maar is, vindt u wel dan dat, het, dat het, uh, wat het. Het kan ook zijn dat je door zo'n korte broek je status misschien een beetje verliest? Nee. Hè? Kijk, het was uh, tot, uh, tot aan zijn knie. Het was niet het Het was geen short. Ja, oké, okay, maar hoe, dat, hoe lang kwam die broek dan? Ik denk tot uh, boven zijn knie. Hmm. Het dus soort getailleerd, dus niet zo'n vlodderbroek. Een soort Bermuda? Ja, ja. Hm. En, en, uh, maar strak op die niet van die wijde pijpen. Oké. Ik heb op zijn hoofd, nee hoor, die mag nog eens voorbij fietsen. En wat, <laughs> ja, precies. Wat had hij erop dan? Wat, wat, wat, wat droeg hij erop op zijn korte broek? Ja, dat zou wel een of ander uh, polo-shirt geweest zijn. Of een soort van... Uh, ja, dat, kan, dat weet ik niet meer. Ah, oké. Okay. Dus maar maar wel da daar was dan wel weer iets netjes, eigenlijk. En het was, een, het was een net pak. Ja. Het was netjes. Klinkt een beetje als een soort hipsteragent hipster uh, was het een beetje. Wat zegt u? Een, een soort hipsteragent, een hele hippe agent. Een hele hippe. Ik zeg, meneer, dat is een mooie nu Ik zei ja, voor een paar dagen. Ik zei dat geef niet. Het is nu mooi. Nee, ja. ja, nee, dat is ook zo, <lacht> ja. ja. Nou, en dan uh, schrijf ik op dat, dat uh, wat dat betreft... als het maar goed getailleerd is en een goede stof, dan kan het best. Ja, precies. Oké, okay, dankjewel hè. Dag. Dag. Uh, Aad, goedemorgen. Adeluk! Ah, hey, hoe is hij? Ja, volgens <laughs> mij. Gaat. Ja, ja, ja. Ja, zo'n gangetje. Oké, okay. um, Aat, uh, wat vind jij? Mag je wel of geen korte broek aan naar uh, werk? Nou, die korte broek zou dan naar worstwijzen, Ja? Ik had het er net al tegen die andere vogel die ik aan de lijn had. Ja, Ilan, onze regisseur. Oh, is het regisseur? Ja. Oh. Ja. <laughs> nou, ik zei, joh, weet je waar ik me aan eigen? Nou? Als ik bij een gemeentelijk kantoor kom, zoals bijvoorbeeld de afgelopen week. Ja. Of bij een Rijksoverheid. En ik zie een iemand onder hoofddoekje worden die wo wo wo wil me helpen. Dat vind je vervelend, ja? Ja, dat vind ik vervelend, ja. Waarom ja, Ook met een kapperskop of met een, een kruis op. Ik vind een religie, dat moet je lekker uh, gescheiden halen. Je bent een, in overheidsdienst. Mm -hmm. En dan word je dat uh, niet uh, te komen of wat dan ook. Dat zijn mijn zaken niet. Ja, dus eigenlijk... Moet je lekker, dus, moet je lekker het doen. Dus wel netjes. Het moet, het moet netjes zijn, maar geen religie uh, op een uh, officiële functie. Exact. Dus. Uh. Dus je begrijpt het heel goed, Luc. Ja. Oh. Op 1, 20, <laughs> ja, daar heb ik allemaal wel in de smies, hoor. Hé, uh, hey, maar ik heb je jou ook nog vragen, als mag. Ja, kom maar op. Nou, dan heb ik al heel veel vragen. Waar komt die tune voor jou vandaan? Die begint tune? Ja. Ja, ja dat, dat is uh, een, uh, een uh, jongen en die heet Jack Pignatte. Ja, Penate. Pena en, uh, en, en het nummer heet uh, Today's Tonight. En... Ja, dat is zo charakter, ik denk niet. Maar ja. <grijgelijk> is dat te kopen? wat dan ook? Ja, die is, die is wel. Ja, nie, ja, niet bij, ik heb geen winkeltje, maar uh, die, die is wel ergens. Ja, ik weet niet echt niet hoe je eraan moet komen. Ja, die kun je wel van internet halen, denk ik. Ja. Ja. En gewoon een zaken? Ja, ook wel, als je gewoon vraagt naar Jack Penjate Today's Tonight, dan, uh, dan hebben ze die vast wel. Want het is ah. gewoon een officieel liedje. Ik ja. dacht nee, dat, dat, dat jullie dat dat het verschil in elkaar gedragen Ja, op die manier. Nee, nee, nee, nee. Het is echt een, uh, het is echt een nummer die, uh, wat gewoon uh, ja, te koop was. was. Het is al een paar jaar oud, oh, is het. Lekkende... Ja, nou, ik vind het wel goed, ding? Ja, lekker liedje is het, hè? Ja, dat is het enige wat jullie goed doen. <laughs> ja, je bent een leuke bui vandaag, Aad. Ja, ja. <laughs> nou, nee. en, en okay. nog, nog één vraag, hè. De, uh, de, uh, um, dus uh, religie liever niet, maar gewoon net kleren, maar een korte broek op het gemeentehuis, mag dat wel? Voor mij wel, joh. Ja. Voor mij dat, nou, joh. dat is wel allemaal los van de warmte. ja nou, nee, joh. Als het maar niet in, ja, por pornografie een of wat dan ook. Nee, precies. Moet dan... En, en dan, dan heb ik ook geen bezwaar tegen, hoor. <laughs> dus, de... <laughs> Ja, ja, ja. Maar, je, iedereen weet er al een beetje hoe je er een beetje aftoenig bij kan lopen? Ja, gewoon net. we over de geen gehad. Ja, en dan als het dan een korte broek is, omdat het toevallig 38 graden is door de week, dan maakt het niet zoveel uit. Nou, ja, nee, joh. Snap ik het. Staat gemonteerd, dankjewel. Dank Oké, okay, graag gedaan, joh. Jo, hoi, 2-1, dat is de telefoonnummer. Moet even denken weer, even. dat dan weer voor je stabiels. Nou ja, goed. 0800-121, is de telefoonnummer. Uh, wel of geen korte broek aan op werk, dat is de vraag. Biffy Clyro is dit, met Opposite. Mooi nummer, op Radio 1. You are the loneliest person that I've ever known. We are joined to the surface, but no. met Biffy, de Vampire Slayer. Een opposite. Mooi nummer. Zeker. Telefoonnummer heb ik weer in mijn gedachten. 0800 1121. Dat is eigenlijk hetzelfde als de afgelopen twee jaar. Dus uh, kan bijna niet missen. En als je dan belt, dan uh, moet je ondertussen even nadenken... over wat je nou wel en wat je nou niet aan mag op werk. En uh, ja, ik vroeg het net ook al aan Frank al... aan het begin van de uitzending. En Eigenlijk had ik het aan Frank ook niet moeten vragen... want uh, ja, bij BNN kan echt uh, alles... Dus echt, je weet bij BNN, als, het, als de temperatuur stijgt boven de 24 graden... dan, uh, gaan de, dan gaat de helft van het bedrijf gaat naakt naar zijn werk. Maar gewoon echt, gewoon, het is gewoon, je, je kunt er de klok op gelijk stellen. Iedereen probeert dat zo, zo, zo, zo nakend mogelijk op zijn werk te uh, verschijnen. Dus aan ons moet je het allemaal niet vragen. Maar misschien heb jij wel een baan waar het allemaal net iets officiëler is. Of, wat ik ook wel interessant vind, heb jij een baas... die je mailtje heeft gestuurd waar... Uh, die zegt van nou, uh, dit mag niet en dit mag ook niet. Zo van, hé hey jongens, ik weet dat het lekker weer gaat worden. Ik weet dat het 30 graden gaat worden. Maar dan moet er gewoon gewerkt worden hier en dan komen hier klanten. Dus geen korte broek en geen slippers. Als jij zo'n baas hebt, dan uh, hoor ik het graag van je. En ook je eigen mening hoor. 0800-1121. Moet je formeel op kantoor verschijnen? Dat is de vraag van deze ochtend. Kedenken, Oeh, BNN University. University. Ontspoord. Nou, het is uh, 30 graden en uh, je moet naar het werk. Wat vinden jullie? Mag je, mag je dan een korte broek aan? Of zomerse kleding? Ik vind van wel. Ja, ik vind dat een uh, korte broek kan. Ja, het ligt ook wel een beetje aan waar je werkt hoor. Als je bij een begrafenisondernemer werkt, dan uh, lijkt het me vrij lastig. Nou, ik heb ooit bij een bank gewerkt en daar was echt gewoon de regel van uh, door de week niet en op vrijdag wel. Casual ja, fire. Ja, ja. ja, ja echt. En dan ging was... iedereen dan ook expres van echt geen korte broek en alles? Ja, zelfs de baas, gewoon het echt teenslippen en die baas had allemaal tatoeages en zo en die zag je de hele week niet. En dan wel, gewoon een korte broek, teenslippers, echt gewoon heel overdreven. Maar zag je dan ook collega's waarvan je dacht, dat wil ik eigenlijk helemaal niet van je zien, die blote beentjes? Ja, af en toe wel hoor. En dan dacht ik echt van, uh, doe maar een lange broek aan, dat is een stuk veiliger. Maar ja. wat dan, de mensen die er binnenkwamen? Reageerden die ook anders op jullie als je dan andere, andere kleding aan hebt? Ja, het ergste is eigenlijk nog, en dat is, het was echt een, een bankkantoor. Dus het was niet echt dat er, dat er klanten waren. Dus daarom was het sowieso raar dat er verschil in zat. Want ja, klanten kwamen er toch niet, die mailden en belden wel. Dus het was niet echt dat klanten dat zagen. Maar het was echt zo'n Amerikaans-achtige inslag van hadden, alles kan als het maar op één dag is. Dus een beetje hoe het, hoe het daar zat. Maar ik vind het een beetje raar dat het maar op één dag mag. Ik heb vooral in de horeca gewerkt en daar is je echt bedrijfskleding. Dat je echt bepaalde t-shirtjes met het merk van de winkel of hoe ik, bij het restaurant waar je werkte aan moest. Maar ik ben wel blij dat dat nu niet meer hoeft, dat je gewoon lekker aan kan trekken wat je wil. Nou, ik eigenlijk. vind het wel een goede op zich, want je hebt natuurlijk op Engelse basisscholen moet iedereen ook gewoon kleding aan van die school zelf, zodat mensen niet gepest worden. En ik vind het op zich eigenlijk ook wel een goede. Ja, het, het klinkt eigenlijk heel erg communistisch... om allemaal hetzelfde shirtje aan te trekken. Maar ja, dat, dan ben je wel allemaal gelijk. En, en dan wordt er niet gelijk uh, uh, gepraat over je van... nou, die heeft die, die vieze benen of weet ik veel wat allemaal. Ah ja, je bent ook niet verplicht om dan in uh, een, een, een shirtje te, rond te gaan lopen. Nou ja, nou, zoals Daan weet. zei, dan heb je Casual Friday. En dan ga je inpakken en dan denken mensen ook... nou, die, die heeft vast te verbergen of zo. Dus het is allemaal super moeilijk. Bijvoorbeeld wij hier bij BNN, we zijn uh, helemaal niet uh, formeel in kleding. We zijn altijd uh, in korte broek. Of, of uh, met, uh, met uh, wat afgetrapte slippers. Dat kan ook allemaal, weet je wel. Kan dus ook. Je, je ja. moet gewoon het bedrijf hebben. En zoals Daan in een, bij een bank gewerkt heeft, ja, dat... dat Past ook moet... wel erbij, vind ik. Toch? Ja. vind het ook wel mooi. En het, wij hebben juist bij BNN inderdaad dat achter soms omdraaien. Dat je formal Friday hebt. Dat de mannen dan juist op vrijdag in pak komen. Dat het ook niet, niet verkeerd, hebben. hè? Nee, nee, nee. Nee, zeker niet. BNN University ontspoort. Ik heb nooit uh, meegedaan aan uh, Formal Friday. Vind ik altijd maar een beetje overdreven, maar uh, Informal Friday is het zeker bij ons. Maar hoe is dat bij jullie? Wat trek jij aan op jouw werk? 0801121. Mag je nou wel of mag je nou niet je teeslippertjes aan? Uh, ik hoor het graag. 0801121. Ik heb een dag gehad, joh, gisteren. Op zoek gegaan naar beesten in mijn heg. Het well, her face is a map of the world is a map of the world And you can see she's a beautiful girl she's a beautiful girl. And everything around her is a silver pool. Dat dat. Ik heb de één keer live gezien en uh, daar ben ik echt speciaal, uh, uh, heb ik al gewoon een middag vrijgenomen. Want uh, ze trad op in uh, Dead's Life van BNN. En toen dacht ik, ja, daar dat wilde ik dan toch wel even meemaken. was in Paradiso en dat uh, was dan in de middag. Dan zat s'avonds dan een optreden in Paradiso. en in, in de middag uh, uh, kon je dan, als je uh, meeging naar, uh, uh, naar Paradiso uh, voor Dead's Life, kon je dan haar zien in een soort intiemere setting... Nou, dat was echt goed. Dat was echt, uh, ik, ik was wel onder de indruk van Katie Tunstall. En ze deed dit liedje ook. En een beetje haar, haar meest up, up tempo nummer. En ook het meest poppy nummer wat ze heeft. Want ze heeft uh, voor de rest wel, uh, wel popplaatjes. Maar ja, ook wel liedjes waarvan um, uh, je zegt van nou, daar da, da probeert ze muzikaal iets meer uit te halen. Dit is wel echt de, de, de, de platste, eigenlijk om het zo maar te zeggen. Suddenly I See van Katie Tunstall. Ja, mijn beefste. Ik had dus. Uh, um, ik heb een buurman. En die heeft een tweetje de deur eruit gedaan. Van hé, hey, wie weet wat voor beesten dit zijn? En dat waren dan uh, piepkleine beestjes. Um, ik zal hem even proberen te, proberen te beschrijven hoe ze eruit zien. Misschien dat jullie, uh, dat jij uh, wel weet wat, uh, wat, wat voor beest het is. Het is een, um, even kijken, hij is een beetje bruinig met groenig. En hij heeft een hart schild. En hij heeft, uh, 1, 2, 3, 4. Vier. vier pootjes heeft hij. Maar misschien, het kunnen er ook zes zijn, maar ik zie er maar vier. En hij heeft een klein kopje. En het is uh, ongeveer zo groot als, uh, nou, zeg een halve centimeter ongeveer. En ze springen. Het zijn enorme springbeesten. En ze, ze wonen bij ons in de Hedera. Dat is zo'n uh, zo zo heg, zo'n zo zo klimplant. Daar wonen ze in. Dus mijn, uh, mijn buurman, uh, die ook een deel van de heg uh, uh, eigenaar van is. Die dacht, weet je wat, ik word helemaal gek van die beesten. Want die zit met zijn uh, stoel en barbecue aan die kant. Dus die had uh, telkens van die uh, gefrituurde springbeestjes. Dus die dacht, ik doe er even een tweet uit. van nou wat, Wie weet wat voor beesten dit zijn. Nou, en ik heb dat zo'n retweet En we kregen maar twee aardig wat uh, reacties. Um, op dat beest. En mensen denken nu. Dat het een... Uh, um, wat was het nou? Oh ja, een, uh, een Isade. Of zoiets. Maar ik, wij, wij, komen er niet, wij komen er niet helemaal achter wat voor soort vies beest het nou is en um, of het een gevaarlijk beest is. Dus of we ons zorgen moeten maken over de toestand van onze Hedera. Als jij dat weet, dan uh, wil ik dat graag wel even horen. Doe maar even via Twitter at Luke en dan kun je meteen het fotootje zien... van no de smerige beest in onze heg. But I'd be yours If you'd be mine Stretch out my life And pick the seams out Take what you like But close my ears and eyes Watch me stumble over and over I had done Ciao. No comfort in the shade of the shadows thrown, but I'd be yours if you'd be. The sons and lovers of the light. Sjoerd, die zegt dat het een uh, sisade is. Hij weet niet welk soort. Maar uh, sommige soorten noemt men spuugbeestjes. Ze kunnen verder geen kwaad, zegt hij, Sander. En e Eline reageert uh, dan weer... dat het een zeer zeldzame insambrator-collector-insatoka... hij is beslist onschadelijk en brengt alleen de pest in de bok over. Start. Luk ik ink. Oké. Okay. Gerustgesteld, prima vieze beesten in mijn uh, tuin. Als even kijken wat het was, dan uh, moet je maar even mijn Twitter checken. Ed Luc, even kijken wat er allemaal training topic is op Twitter op dit moment. Hashtag Aiza -ja. <laughs> Dat klinkt heel, uh, ja, haast Mediterraans. Maar nee hoor, het is uh, gewoon AZ tegen Ajax. Gisteravond was de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Ajax won uiteindelijk. Spannende wedstrijd was het wel met 3 tegen 2. Hashtag noodweer ook. Jongen, wat weer. Code Oranje uitgeroepen over de helft van Nederland. Festivals werden afgelast of op stop gezet. Zometeen kun je luisteren hoe Ilan van Biennale University meeging. Met Stormchasers gingen dit weekend het weer achterna. En hashtag uh, ZC13 is ook training topic. De Zwarte Cross 2013 in Lichtenvoorde. Ronkende motoren, bier en modder. En ook Tante Riki. Natuurlijk! En ik tante Rieke is een beetje de mascotte van uh, de Zwarte Cross. Sophie van Beeren University was daar en had een diepte interview met de Achterhoekse tante. Vandaag, in 1940, hoorden de Nederlanders dit. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier... In de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. Het was voor het eerst dat de koningin Wilhelmina te horen was op Radio Oranje. Ze vanuit Engeland uit en op die manier probeerden ze de moed erin te houden bij de Nederlandse bevolking. We blijven een beetje in deze sfeer, want vandaag in 1914 verklaart oostenrijk hongarije de oorlog aan Servië... en daarmee begint de Eerste Wereldoorlog. En vandaag in 1928 opende prins Hendrik de Olympische Spelen in Amsterdam. Nou... Even wat vrolijke berichten. The one and only Steve Morse. Steve Morse feliciteren we met zijn 59e verjaardag. Wereldberoemde gitarist speelde onder andere met Kansas en Deep Purple. Dat is vandaag ook de 50e verjaardag van Monique Somers. Denk je misschien wie is dat ook alweer? Dat was die weervrouw, ken je nog? Monique Zomers, jaardag vandaag. En Bas Lohna aanvallen, Pedro is ook jaardag. Hij is 26 geworden van harte allemaal. Is het dan nog ergens aan het regenen? Laten we heel even kijken naar de buienscan. Nee, het is op dit moment overal droog. Ik ben niet zo'n held van mezelf. Maar ik heb een superwoman bij me. En alle mannen staan versteld. Wat doet ze met die jongen? Ik zie ze kijken. Ik weet ook niet wat het is.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 Cook from top to top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 Is alles, alles, alles, alles in één. Ze komt van top. Wie gaat er winnen? Hè? De beste singer-songwriter van Nederland, Nielsen, zat daar vorig jaar in. Douwe Bob won toen. Nielsen werd volgens mij tweede, of in ieder geval uh, had uh, geen echte uitslag. Maar het is wel een grote hit geworden wat hij allemaal doet. Hij heeft nu ook een uh, leuk plaatje met uh, Miss Montreal. Hoe? En dit is zijn eerste nummer: Beauty and the Brain. Zo, opvallend nieuws uit China deze week. Daar gaat de Chinese politiemacht niet alleen politiehonden inzetten, maar ook zogenaamde politiegansen. Die dieren zouden namelijk meer doorzettingsvermogen hebben en daardoor stukken effectiever zijn. Om uit te zoeken of we nou echt een beetje een killer instinct kunnen vinden in de gans, hebben we onze Pieter op pad gestuurd. Ik ben hier bij Herberg de witte gans, want wij keken nogal op van dat bericht. En ik ga je dus kijken of deze ganzen inderdaad zo'n killer instinct hebben... Nu lopen er hier al vijf rond. Ik heb me goed voorbereid, want ik heb zo'n stevig bijpak aan... wat de politie gebruikt tijdens hondentrainingen. En dan gaan we kijken of ze inderdaad mij kunnen aanvallen... zoals de Chinezen beweren. Nou, iemand die mij alles kan vertellen over deze... Uh, ja, toch wel redelijk gevaarlijke beesten, is Peter. Dit zijn toch wel agressieve dieren, hè? Maar ze zijn heel waaks. Dus, en daar is eigenlijk wel uh, jouw vraag natuurlijk. En uh, in die zin waaks dat uh, als hier ook iemand bij de herberg komt... dan uh, blazen ze direct en dan gakken ze ook. Dus wie er ook komt, s morgens of, uh, of s'nachts. Het zijn de beste waakhonden die er zijn. Nu uh, heb ik wel echt verhalen gehoord natuurlijk over deze beesten... dat ze toch behoorlijk agressief zijn. Ik heb gelukkig zo'n pak. Denk je dat ze mij gaan pakken? Ja, dat ligt eraan natuurlijk. Je bent, je hebt het helemaal stevig ingepakt. Dus uh, jij kunt wel uit de voeten daarmee. Maar we hebben wel verschillende keren meegemaakt dat die ganzen inderdaad iemand beter. Dus of in de kuiten of uh, hoe dan ook. Maar dat is geen pretje. Dan zie je dus echt een blauwe plek verschijnen. En wanneer gebeurt dat dan? Ja, als verdediging. Uh, nu hebben ze ook een, een jong beestje erbij. Dus ze zullen het uh, ook dit het jong willen verdedigen. Dat is, uh, dat is een natuurlijke uh, rangorde. En eh, wat ook heel veel mensen niet weten, dat die ganzen ook meer dan 35, 40 jaar oud kunnen worden. En, en ook voor mensen, heel leerzaam. Een gans is monogaam, dus die blijft altijd bij zijn vriendinnetje. Nou, ik eh, krijg het ondertussen ontzettend heet in het park. Dus laten we snel gaan kijken of die ganzen inderdaad zo beschermend zijn als we denken. We worden nu mijn kant opgejaagd. Ja, oké, okay, ik moet weglopen en dan komen ze achter me aan. Oh. Oeh, nu worden ze wel een beetje gestrest. Ze zijn dus ontzettend aan het blazen. Vleugels gespreid. Maar als ze zijn banger voor mij, dan ik voor hen, denk ik nu. Want als ik nu een boef was geweest, dan ja... Ze blazen wel, maar ik zou hier nog wel omheen lopen. Als je weet dat in de, in de Romeinse tijd uh, men de ganzen al gebruikte voor, als bewaking... de Romeinen werden ge gealarmeerd van uh, de vijand is in aantocht. En uh, zo kon je dus ook, uh, kon ze s'nachts voorkomen dat de vijand dichterbij kwam. Dus het is dus helemaal niet zo gek dat de Chinezen voor deze dieren kiezen. Dat is eigenlijk een eeuwenoude traditie. Ja, ik denk het wel. De killer dus. het viel eigenlijk allemaal wel mee. Maar wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien daar in China... Um, Pieter werd er in ieder geval niet heel erg bang van. Wij vroegen ons wel af of er dieren zijn. Waar jij bang voor bent. Ik ben doods bang voor slangen. Ik denk dat slangen wel bij natuur horen. Maar ja, ik woon in Nederland, dus ik heb er zelf niet zoveel last van. Nee, helemaal niet. Totaal geen wezen waar ik bang voor ben. Nou, misschien een beetje bang. Maar het is altijd goed om een klein beetje bang te zijn. Anders word je misschien roekeloos of zo. Dus uh, mocht ik nou in een uh, rivier zwemmen in Australië waar krokodillen zitten, dan denk ik wel dat het goed is om bang te zijn. Ja, uh. Voor welk dier ik bang ben op straat, dat heb ik eigenlijk niet echt. Ik ben Spinnen meer bang slangen. voor mensen dan voor dieren. Honden. Hij is op me gesprongen. Was, toen ik heel klein was. Ik denk dat als ik een spin op me heb lopen, dat ik dan wel helemaal gek word en ga springen. Of elk beest dat op me zit. Maar als ik het van een afstandje bekijk, dan, uh, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Waar ben jij bang voor? Voor welke dieren? Laat het weten. Via de Twitter, Luke. Ik hoor het graag van je. Um, ik ben al wel bang voor die vieze beestjes in mijn heg. Ik vind ze roosmerig. Springen gewoon over en naar binnen toe en zo. Dan moet de kast er weer achteraan. Irritant. Stroo mee is dit. Papa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 Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey! où papa va pas On y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour ou l'autre saura tous paves pas et d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables, serons-nous admirables, des géniteurs ou des génies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 vet en clipjes erbij. Dat zag ik op televisie. Ik werd er echt een beetje ongemakkelijk van, zo'n clipje. Er zijn twee jongens, waaronder een jongen die stromee zelf is, en een andere jongen, en die worden dan op een gegeven moment een pop. Dus dan heb je gewoon normale mensen en die worden dan een pop. Ik werd er een beetje ongemakkelijk van. Ik heb hem even op mijn Twitter gezet, dan kun je hem zelf bekijken. Ed is dat. En ja, ik vond het... Ik, vind, ik had er niks mee. Echt, echt. Ongemakkelijk ding, vond ik het. De Rubik's Cube, ken je dat? die kubuspuzzel die in de jaren 80 de wereld veroverde. Er is nog steeds razend populair en dit weekend wordt er een heus wereldkampioenschap in Las Vegas gehouden en daar doen we aan mee. Voormalig wereldrecordhouder Ron van Bruggen. Goedemorgen. Hallo? Hallo, hier is Ron. Ja, goedemorgen. Voor uh, of in jouw geval goedenavond want jij zit in Las Vegas op dit moment. Ja. Uh, hoe is het daar? Nou, de tweede wedstrijd is net afgelopen en het was heel erg spannend. We hebben vandaag de nevenonderdelen gehad en morgen krijgen we de hoofdonderdelen. Oké, okay. uh, nou dan moet je even uitleggen, want uh, wat is een nevenonderdeel bij de, bij de Rubik's Cube? Want dat is toch gewoon uiteindelijk gewoon, uh, het blokje in de juiste kleuren vouwen? Nou, we hebben in totaal 17 onderdelen. Waaronder bijvoorbeeld met je voeten oplossen of met één hand oplossen... Dus hebben nog een aantal andere puzzels. Oké, okay, dus, dus, dus je hebt een aantal andere spelletjes erbij, die, die horen er dan bij, maar je hebt ook dat je met, met je voeten moet je dan de Rubik's Cube oplossen. Ja, dat gaat nog best wel snel. De snelste vandaag was een pol en die had 33 seconden nodig ervoor. Dus. Maar, dan, maar is dat dan moeilijker dan met je... Ja, je, je, het is natuurlijk lastig draaien. Ja, wij lossen ongeveer de puzzel op in 55 draaien. Ja. Nou, als je dan met je voeten moet oplossen, gaat dat een stuk langzamer dan met twee handen. Ja, dat is eigenlijk heel logisch inderdaad. Hé, hey, maar Ron, hoe ben jij hierbij gekomen? Want uh, uh, het, het is niet, kijk, mensen vinden het leuk om een spelletje proberen op te lossen, maar niet iedereen doet mee aan een wereldkampioenschap. Hoe kwam dat bij jou? Nou, ik ben 46, dus toen de kubus uitkwam in 1980, toen was ik al aan het draaien. Mm -hmm. En in 2003 zijn we weer begonnen met wedstrijden organiseren. En inmiddels organiseren we in 60 landen wedstrijden. En uh, ja, ik ben al voorzitter van de Wereldbond, heet dat zo mooi. Yeah. En ik krijg de hele wereld rond de wedstrijden te organiseren. <laughs> over de hele wereld worden, do, doen mensen die, die blokjes weer in elkaar. Ja, we hebben echt tienduizenden leden over de hele wereld. En uh, ja, dit weekend zijn er 600 bij elkaar. En ja, morgenmiddag wordt het echt spannend voor jullie dus vanmiddag. Ja, want dan moet er uiteindelijk een wereldkampioen komen. Wanneer ben je wereldkampioen? Als je het snelst bent? Nou, de Finale heeft uh, 16 mensen en die moeten allemaal vijf pogingen oplossen, vijf ja. verschillende standen. En de gemiddelde tijd van die vijf pogingen wordt berekend. En okay. dat gaat echt in 7 seconden gemiddeld zo'n beetje. Dus, uh... <laughs> Jezus, en, en ben je dan ook, want heb je dan ook uh, uitgangsposities die lastiger zijn dan andere uitgangsposities? Nou, wij lossen de kubus in zeven standen of zeven stappen op. Ja. En soms heb je wel het mazzel dat een van die standen wordt overgeslagen, maar over het algemeen zijn alle standen ongeveer even moeilijk. Huh. Maar heeft het dan uiteindelijk nog wel te maken met uh, slimmigheid? Wat is er niet gewoon een trucje en moet je gewoon? Is het dan meer snelheid dan slimmigheid? Nou, ik is een beetje vergelijkbaar met koken om een recept te maken. Dan moet je toch wel een aardige kok zijn, maar volgens kan iedereen dat recept uh, uitvoeren, zoals met Kubus ook, om een methode te ontwikkelen. Dat is echt wel wetenschappelijk werk, mm -hmm. maar in feite kan iedereen die methode uitvoeren. We hebben echt kinderen van vijf jaar die uh, meedoen aan het wereldkampioenschap, wow. dus echt moeilijk kan het niet zijn. Nee, <laughs> nou ja, ik heb er nog nooit eentje opgelost. Ik vond me nu wel ineens heel dom, maar uh, goed, oké, okay, prima. Wat is dan de truc om hem uh, opgelost te krijgen? Is er een truc? Ja goed, voor de beginners hebben we een hele simpele methode, en, maar de expertie gebruikt natuurlijk een heleboel formules, in totaal wel 800 verschillende formules en die kunnen ze ook nog eens een keer ontzettend snel uitvoeren. Ja. Ja, vandaar dat die tijden zo snel zijn. Binnen 7 seconden opgelost. Wie gaat de wereldkampioen worden denk jij? Ik hoop uh, Mats Valk uit Amstelveen, die is 17 jaar en die is momenteel de wereldrecordhouder. Hij heeft een tijd van 5,55 seconden gehaald. Ja. Hij deed het vandaag niet heel erg goed in de eerste ronde. Hmm. Hij, uh, hij had maar uh, 8, zoveel uh, seconden gemiddeld. Maar ja, hij had de eerste poging, viel zijn kubus uit elkaar. Ja, dat is altijd pech, hebben, dat gebeurt wel wissel. Zeker oh. als het spannend is. Uh, dan gaat het, dan gaat het te hard. Morgen gaat hij echt klammen. Oké, okay. maar dan ging, dan, ging, dan, ging het, dan ging het gewoon te hard. Dan draaide hij hem gewoon uit elkaar. Als het ware. Ja, die, wij stellen de blokjes helemaal hard met schroeven draaien. Maar soms zet je iets te los en dan vallen die blokjes eruit. Uh. Materiaal pech, ja, dat kan gebeuren. een soort lekker band bij de wielrennen haast. Ja. <laughs> ja, Mats Valk, Nou, gaan we voor hem duimen en hopen dat hij uh, wereldkampioen kan worden daar in Las Vegas. Veel plezier. Oké, okay, goed. Dus. Dankjewel, Ron. Hoi. Mijn uh, lievelingsliedjes van Marieke Jager. En uh, het uh, rappend gedeelte erin is van Dolf Jansen. Die doet dat, ja. Geinig, run, run. Je luistert naar Start zometeen. Deel 2 met onder andere kijkcijfer. Bingo. En um, we gaan het hebben over liften. Charlie, die heeft een eend. En die neemt lifters mee. Hoe dat gaat, dat hoor je zometeen in deel 2 van Start. Hier op Radio 1. En. En.